Allemaal. Dit is CFM Kindergarten en wij hebben hier zeker geen ochtendhumeur, hè jongens? Nee, een beetje. Hè? Ja, nee, nee, vind ik ook. En want uh, dit uur uh, maken we er weer een uh, wervelend programma van, met z'n allen. En zoals jullie weten doen we dit uh, één keer in de maand. En uh, deze zaterdag was het dus aan de beurt. En de volgende keer. Dan gaan we alle aandacht besteden aan het carnaval, daarover straks meer. Eerst gaan we even horen wie er vanochtend hier in de studio allemaal aanwezig zijn. En ze wijzen nu allemaal naar een ander, maar ik begin gewoon ergens. Rechts van mij zit... Jordi. En Jordi, hoe oud ben jij en waar woon je? Ik ben 11 jaar. En waar woon je? Ik woon in Zandvoort, <lacht> Lorenstraat. En vind je het leuk hier vanochtend te zijn, want je bent hier nog nooit geweest hè? Ik vind het heel leuk hier ook. Heeft je moeder het bandje opgenomen of laat ze het meelopen? Ik denk dat ze nog in bed ligt. Nou, die wordt vanzelf wakker hoor. Als ze jouw stem hoort, dan uh, staat ze zo naast het bed. En uh, ook een uh, oude bekende? Ik ben Ilona Maas. Ik woon in de Martinus Nijfstraat, 56. En uh, ik kom, uh, uh, waar ik op zit, van de school van de school. Ja, Nilo, jij bent hier al vaker in de studio geweest en eigenlijk ben jij een soort regisseur van CFM Kindergarten, hè? Want jij regelt hier altijd dat er voldoende kinderen aanwezig zijn. En dat heb je deze keer toch ook gedaan? Ja. Hey, waarom vind je het zo leuk om dat allemaal te regelen? Ja, gewoon. Ik vind het leuk, maar ik weet eigenlijk ook niet waarom. O, draagt het je ook een beetje op, hè? Ja. En uh, naast jou zit... Irina. En Quirina, hoe oud ben jij en waar woon je? Ik ben 10 jaar en ik woon in de Martinesnijenstraat, dat 250. 52. Hartstikke goed. En? Ik ben Matthijs en ik woon ook in Zandvoort op de Palenhelleweg 219. Jullie ja, wonen allemaal een beetje bij elkaar in de buurt. En Woon jij ook uh, naast Matthijs of niet? Nee. Ik ben Jan Zwemmer en ik woon in de Dr. E.G. Metzgerstraat. en ik ben 10 jaar op nummer 102. Ja. Mooi huis? Ja. ja. Zou je later ook willen wonen? Jaag je je ouders eruit of niet? Nee. Nee. nee. Waar zou je later willen wonen? Dat weet ik nog niet. Hm. In Zandvoort wel? Ja. Vind ik ook. En dan uh, naar de overkant. En er zit iemand met heel mooi haar. En dat is. Jantje Maas. Wat heb jij en mooi haar? Zeg hé. Hey. We zouden haast ruilen hè. Hé hey Jan, uh, waar kom jij vandaan? Uh, uit. Uh, is Nijlstraat. Net zoals mijn nichtje. En, um... In Zandvoort ook. En jij bent wel eerder op de radio geweest hè? Waar was dat ook alweer bij? Uh, bij het strand. Ja. Want, waarom uh, liep jij op dat strand? Mm. Jouw ouders, die hebben iets te maken hè, met het strand. Nou, ze, nou, ik ben dus het kind van mijn ouders. Ja, daar zit ook wat in, ja. Maar wat, doe, <laughs> wat doen jouw ouders? Oh, uh, ja. Die werken bij het strand. Ja, die hebben een strandtent, hè? Hoe heet u ook alweer? 2600. Paal nee 60. Ja. En daar mogen mensen ook naakt lopen, toch? Ja. ja. Moet kunnen. En daar weer naast? Ik ben Stef Ruiter, ik ben 12 jaar en Koningin de Lorenstraat 91. Oké. Okay. Jongens, eh, misschien is het even goed om iedereen een beetje wakker te maken dat ze naar jullie luisteren. Om eh, even in koor te roepen: Goedemorgen. Goedemorgen! Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom op deze jaarlijkse bijeenkomst van de grond. Ik stel voor dat we deze avond beginnen met ons clublied. En we zijn klaar. Grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij je gehad. Als wij een naam gegeven. Een naam? Ja, goeie en open vlak heen. Leuk, Gerouder Voelde, grote Voelde. Twee keer rijden, grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij je grote voeten, jongens wat een grote. Mijn linker voet, mijn rechter voet, enorme grote grote voeten. Als ik mijn schoenen uitteken, nou, wat we twee monden bewusterloos. Nou, laat zit die? Ze staan steeds op. Ze staan steeds bovenop mijn bote over de grote. Over de grote. Boten. Binnenkort uh, is er in het stekker weer een uh, groot carnavalfestival. Dat is ook voor kinderen. En uh, Ilona, wat, wat gaat er precies gebeuren? Weet je dat? Nee, uh, maar uh, ik denk dat, uh, ja, dat er allemaal uh, kinderen verkleed komen en dat uh, de prijzen uitgereikt worden. Ja, want wat is de bedoeling van dat uh, carnaval? Waarom moet je... Want je kunt nog iets extra's doen, hè? Behalve uh, verkleed komen. Nou, je kan ook gaan playbacken en dan kan je een hele grote beer, worden, uh, uh, kan je een hele grote beer krijgen. En uh, als je dan uh, gaat playbacken, je ziet net zo uit als diegene die het... Um, die het zingt, dan uh, kan je misschien de eerste prijs voor winnen. Jordi, als jij nou zou meedoen, hè, wie zou jij dan playbacken denk je? Eh, uh, ja, iemand uit de 60 jaren. Ja, noem eens iemand. De uh. Beatles? Uh, uh, nou, ik denk met Matthijs samen de Stones. De Stones? Zou je dat al kunnen denk je? Huh? Kan je dat? Ik zou het niet weten. Heb je, vind je de muziek van de Stones zo leuk, of vind je het zo leuk om ze gewoon na te doen? Nou, het lijkt me wel leuk om na te doen, maar uh, hij uh, is zo gek van de Stones. Ja, oh, dan moeten we eventjes uh, Waarom ben jij zo gek uh, van de Stones? Oh, weet ik niet. Gewoon. Het is gewoon gave muziek voor de rest niet hoor. Nee. Gave muziek vind je het? Hé, hey, en als jullie dat nou zouden playbacken, welk nummer? Um, z, Z, Z. z. Hey, hoe ging dat ook weer Nee, want ik weet het echt niet hoor. Kun je een beetje, beetje zingen, een beetje neurien? Nou, ik denk ik niet. Ik kan alleen dat stukje zingen. Oh, wow. Zet, zet, zet. Nou, dat uh, begint al aardig. En wat zeg je? En hoe dan? Drie keer achter elkaar. En dan is het afgelopen? Nee, ik doen ze nog achter, maar dat kan ik niet onthouden. Oh, ja. Maar in elk geval, het, het klinkt al leuk. Uh, Quirina, zou jij meedoen, denk je, aan die playback show in het Stekkie met carnaval? Nee, ik denk het niet. Waarom niet? Ja, ik weet niemand om te playbacken. Ga je wel kijken? Ik denk het wel. En uh, vorig jaar toen is er ook een playbackshow uh, geweest. Weet jij nog wie er toen gewonnen heeft? Nee. Uh, Ilona wel. Uh, het is de broertje van Esra. Ja. En wat deed hij? Uh, hij deed tweet, tweet, tweet en hij had heel een geel pak af van een vogel. Ja, dus het hoeft echt niet zo heel erg ingewikkeld te zijn, hè? Met een beetje uh, simpel pakken en een simpel liedje kun je al een heel eind komen. Jongens, um, vinden jullie carnaval leuk, Steef? Ja hoor. Nee. Uh, Steef, ja ik zeg het weer verkeerd. Ik zal het nooit leren hoor, Steef. Ja dat komt omdat Steef in mijn hoofd zat hè. Ja. Um, wat vind jij zo leuk aan carnaval? Vind je het leuker dan uh, bijvoorbeeld kerstmis? Uh, ja, dus gewoon veel, ja. De liedjes zijn ook veel leuker. Welke er zijn nu heel veel liedjes hè, die uitgebracht worden met carnaval. Welke, welk liedje zeg jij van, nou dat uh, vind ik het beste? Dat zou ik niet weten. Zoals dat liedje net van André van Duin, van die voeten. Dat vind ik wel geinig. Ga je ook meedoen in het stekkie? Misschien. En wat ga jij dan doen? Dat weet ik ook nog niet. En als je je verkleed, als wat zou je het liefst verkleed willen zijn? Punker. Punker. En vorig jaar heb je toen meegedaan? Nee, want ik kan niet nog maar een half jaar. Oh, ja. Dus maar, dan word je nu dus eventueel punker. En Jan? Jij denk ik geen punker, hè? Wat word jij, denk je? Um, cowboy. Ja, hoe ga je er dan zo'n beetje uitzien? Kun je dat een beetje beschrijven? Nou, gewoon een hoed op en een, een, ja, een spijkerbroek en nog een uh, jasje van mijn vader. Ja, nou, daar ben jij al een heel eens En um, daarnaast is, dit is jouw moeder ja, en de tante van Ilona die maakt voor jullie denk ik allemaal kleding hè. Goedemorgen. Voor hoeveel kinderen kunt u kleding maken? Nou ja, dat ligt er een beetje aan hè, aan de tijd en hoe ingewikkeld het wordt. Dus ze moeten wel bij tijds komen, want anders dan lukt het niet meer natuurlijk. Precies jongens, jullie horen het. Op vast om te bedenken wat je met carnaval wil. En in de tussentijd mogen jullie vast een carnavalsplaatje uitzoeken. Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Camaro weer. Dit keer met mijn charmante collega... Wat langer later, die staan mij zo goed. Maar al gauw kwam ik tot de ontdekking. Het skier komt echt niet voor in mijn bloed. 3 4 5 vijf. Wat zijn mijn benen steef? Waar gaan we weer? Handen strekken, rekken, knieën buigen en dan juichen. Wat iedereen die had hard mee. Handen plappen, voeten stampen, kontje draaien, billen draaien. En dan het mij. 1, 4... 1, 2, 3, 4. Is er nog, 7, 8, 8, 9, er nog toiletpapier? Jo, de latin, de woedel, de latin. Dus dat schans springt lang loop op sneeën. Hiet ik toen maar al raas voor gezien. Al brengt maar je gauw naar beneden. Ik luister liever naar Olga Lovie. 7, 8, 9, 10. Stop hem in de wasmachine. We gaan weer handen strekken, spiepen, rekken, knieën buigen en dan juichen. Want iedereen die jodelt hard mee. Handen klappen, voeten stampen, kontje draaien, willen graaien. Zeg gaan oh, we gaan even breken. Doe jij een solo mee? Ja. Zo moet het Ik word het zo van jodelen! Koppen, maar het gaat alleen als we op bepaalde plekken gaan kietelen! En ik mijn het! De vlokken gaan regen te vallen. Ga ik fijn weer naar Oostenrijk heen. Maar alleen om daar lekker te lallen. Wat langer later u weken me been. Eén, twee, drie. Ik wil eerst het reservegetaal horen. En trouwens, ik heb de balletjes niet horen vallen. Zeg Olga. Weet wie helpt met de krabbel. Ik weet helemaal heen. niet. Spiebrekken zijn allemaal leuk hoor, maar ik heb er veel andere bewegingen. Me deze... draaien, zakken vullen, typen kloppen. Een orgaan, weet jij nog een paar? O, en Skor begint ook te stotteren. Ze zijn helemaal confus geslagen. Hé hey, mensen, moeten de plat niet drukken hoor. Hier heb ik wanker, brouwe, Mejor que se weet. Het mi valor me puede faltar por más que trate no te pude cambiar niet que me entiendes bien? Ik que dat je nada te quiero Maar ik tengo que ser, tengo que ser como ik aunque te pierda me fin seré Maar ik weet dat je me niet vertrouwt. Maar ik als ik je niet de kan que sea por ik je niet meer vinden. ik es para siempre. dat puede ser que sea weet Jullie staan nu allemaal druk een uh, plaatje uit te zoeken, maar uh, ik ben nog even benieuwd uh, naar iets, en dat is namelijk eten. Eten doen we elke dag, als het goed is uh, drie keer en soms ietsje meer. Uh, jongens, wat vinden jullie nou het lekkerste om te eten, Jordi? Uh, poffertjes. Ja? Ja. Maak je dat dan zelf, of ga je dan naar de poffertjeskraam? Nou, ik laat het mijn moeder maken. En hoe vaak eet jij dan poffertjes? Nou, niet vaak, want mijn moeder heeft er niet zoveel zin in. Okay, waarom niet? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet Het is een heel werk hè, om klaar te maken, denk ik. Hè? Je moet ook speciale dingen dan hebben. Hè? Want je kunt toch niet zo op het gras Dat gaat niet. Nee, maar uh, ik ga meestal ook naar mijn oma, want die heeft er dan wel zin in. En wat vind jij nou het minst lekker? Het minst lekker? Uh, lof. En rauwe lof of gekookte? Uh, gekookte lof. En moet je dat dan opeten, Jordi? Ja. Doe je dat dan ook? <laughs> meestal niet. En dan? Dan uh, pak ik gewoon een broodje of zo. Ja, en wat zegt je moeder dan? Doe ik het stiekem. Ja, ja. Dus ze heeft niks in de gaten. Daar komt het zo ongeveer op neer. En uh, hoe zit dat bij jou? Oh, ik vind het lekkerste pannenkoeken. Ja. Oh, lekker ja, met stroop en suiker, hè? Mm. Ja. Geen stroop? Nee. Waarom geen stroop? Oh, wij hebben van die vieze, die je draait zo langs je armen zo naar beneden. Ja, dat klinkt wel heel akelig, ja. Hé, hey, en uh, wat vind jij dan weer het minst lekker? Eh, um, uh, Oh, dat zijn toch hele lekkere kleine groene dingetjes? Nee, nee, ik vind ze niet lekker. En doe jij dan hetzelfde als Jordi? Zeg je dan, ja, ik eet het op en je gooit het zo stiekem weg en eet wat anders? Nee, ik eet ze meestal wel op, hoor. Ja? Hoe vaak eten jullie dat dan? Oh, niet zo vaak. Oh, gelukkig maar, hè. En Stef? Eh, vind ik wel lekker. Zo, op de internationale tour. Kun jij aan mensen die dat nog nooit gegeten hebben, uitleggen wat dat is? Nee, je weet het nou, niet. Het is geen spaghetti? Nee, dat niet. Lijkt het er een beetje op? Mm, kan, gaat wel, ja. Ik weet niet. Maar kun je een beetje uitleggen, want het zijn laagjes, hè? Ja, het zijn laagjes tegen en dan gaat het saus overheen. En wat zit er dan tussen? Ja. Gehakt, denk ik, bij jullie ook, hè? En spinazie. Ja. En wat, wat vind je helemaal niet lekker? Spruitjes ja dat hoor je veel. Hè? Heel veel mensen lusten geen spruitjes. Is het dan de lucht of de smaak? Uh, allebei. <laughs> en eten jullie dat dan wel eens thuis? Nee, gelukkig nooit. Oh ja, dus jij hebt het weer goed getroffen. En Matthijs? Matthijs. Jan bedoel ik? Uh, ik vind pannenkoeken wel lekker. Wel met stroop? Nee. Met wat dan? Suiker. Hey jongens, en heel veel mensen vinden ook een McDonald's heel lekker. En laatst is een van jullie uh, daar geweest hè, met, met het hamburgers maken. Was jij dat, Stef? Vertel eens, hoe ging dat? Nou ja, dan uh, snijden ze een broodje open. En die doen ze dan in uh, een bak, op een bakplaat. En uh, dan doen ze de hamburger dus ook op. En dan gaan ze de kaas zo uh, en de dingen snijden. Ja. En waarom mag je, mocht jij dat zomaar doen bij hun? Maar dat was een soort actie, denk ik. En wat was je beloning? Ja, damburg zelf. Ja. Was het lekker? Ja, het was wel lekker, ja. En ik denk dat ook heel veel, heel veel van jullie friet lekker vinden, of niet? Ja, ik vind dat ook heel lekker. Waarom? Ja, ik vind zo'n lekker smaakje en zo. Ja, en uh, ik vind aardappelen niet echt lekker, maar patat toch wel. Maar ze zeggen altijd dat het heel erg slecht is, hè? Het schijnt echt heel erg slecht te zijn. Vind jij dat ook, Jan? Uh, ja, ja. Vind het ook heel slecht, maar het daar wel eens, of niet? Uh, nou, uh, als mijn moeder, als, uh, als mijn vader niet op thuis komt eten, but. Vind je het erg? Uh, nee. Nou, dat hoeft jullie nog niet, niet echt op je te letten, hè? Maar iedereen die soms een bov beetje boven de twintig komt, die uh, mag dat uh, wat minder eten. Ook een advies aan Rob staat, wil hij niet partijdig uh, hè, hartklachten krijgen, dan moet hij er ook maar mee stoppen. Hey. Jongens, um, tussen de middag, dat is voor heel veel ouders een probleem. Want het schijnt, er is ooit een onderzoek naar geweest, dat uh, uh, vader of moeder, hè, die maakt dan ochtends het brood klaar mee te nemen naar school. En heel veel kinderen schijnen dan onderweg, hup, baf, brood weg te gooien van de eentjes te voeren. En uh, tussen de middag wat anders te eten. Zeg eens eerlijk, doen jullie dat ook? Nee. Echt niet? Ik ga gewoon tussen de middag, uh, ga ik gewoon alleen naar huis. oh ja, nee, dat kan het niet. Wie van jullie neemt wel brood mee naar school? Ilona. Ja, want ik moet uh, s'middags altijd over want ik heb nooit zin om naar huis te fietsen, vooral niet met die storm Maar ik eet het wel normaal op. En als ik niet meer trek heb, gooi ik het gewoon weg. maar Ken jij mensen die het inderdaad weggooien en wat anders eten? Nee. Oh, jullie zijn een hele nette school. Geen van jullie? Ik ken niet meer. Sander Schuiten. Ja. Oh, Sander Schuiten doet het wel. Ja. En hoe gaat dat dan? Nou, dan heeft hij geen trek meer en dan gaat hij weer aan zijn snoepies beginnen en dan gooit hij gewoon zijn hele brood weg. Ja, ik kan me een beetje voorstellen, want snoep is wel erg lekker, hè? Ja. Maar zeg je wel eens tegen Sander, joh, eet het nou gewoon eens op? Nee, zeg ik nooit, want hij moet het zelf maar weten. Ja, dat is ook zo. Zou zijn moeder het in de gaten hebben, denk je? Nou, zijn moeder heeft het al, denk ik, niet in de gaten. Nee. Nou ja, gelukkig, dan weten ze het nu wel. Dat is natuurlijk wel uh, wat minder. Wie van jullie kookt wel eens? Niemand. Jij wel, Jantje? Jantje? Nee, mijn zus. Oh, je zus. <coughs> en, maar wie kookt er zelf, Stef? Ja, ik bak wel eens een eitje of zo, of een hamburger. Ja, ja. En dat eitje, hoe bak jij dat dan? Gewoon, een boter in de pan en uh, het eitje erin. En, nee, en niet met spek en zo? Nee, nee, dat niet. En voor wie bak je dat dan allemaal? Alleen voor jezelf? Meestal voor mezelf. Maar ook wel eens voor andere mensen? Nee, dat niet. En niet, komt er nog iemand verder dan een eitje bakken? Nee, ja, ik bak pannenkoeken. Jij bakt pannenkoeken. Jij begint dus later ook een restaurant? Nee. nee. nee. Okay. Maar hoe groot maak jij die pannenkoeken? Kun jij ze groter maken dan iemand anders? Nee, ik maak altijd hele kleintjes. Oh, jij doet het juist op de flintjes. Nee, um, gewoon met een klein koekenpannetje. Oh, ja, ja. En aan wie geef je dat dan allemaal? Nou, ik eet zelf op. Mijn vader en moeder eet het ook wel. Ja, jongens, stel je voor, je wordt nou heel rijk, hè, later. Heel rijk in een heel groot huis. En je hebt een eigen kok. En wat zou jij die kok dan... Elke dag laten koken voor jezelf. Wat zou je nou elke dag kunnen eten? Weet ik niet. Hoor oh, die weet het niet. I uh, Irina? Dus ja. Spaghetti. Dus spaghetti. Het wordt een spaghetti kok. En Ilona? Uh, patat. Alleen maar patat. Nou, dan kun je gewoon uh, iemand van een frituurzaak uh, kun je dan, uh, laten werken. Hij hoeft niet de echte kok te zijn dan. Nee, maar uh, ik lis haast ook bijna helemaal niks. En wat zou jij doen, uh, Jantje, als, als zo'n kok bij jou zou komen? Pizza. Pizza. Allemaal pizza's. Nou, dat klinkt ook uh, een gezellig. En Stef? Oh, mij maakt het niet uit. Nu, uh, kennen jullie allemaal ome Koor? Wat, wat, denk... wat, wat denken jullie dat hij nou zou kiezen om elke dag te eten? Patat. Patat. <tusses> Patat. Is dat zo, ome Koor? Nou, ik moet zeggen, ja, over McDonalds, maar uh, ik kom toch wel vrij regelmatig, ja. En dat is dus heel slecht hè jongens. Je mag wel een tijdje frietjes eten, maar niet te vaak. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a cool boy. boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way Ooh, the, the wind, wind blows doesn't really matter. een verzoekje van Stef. En Stef, wie waren dit? Uh, Queen met... Uh... <laughs> nah. Nou, we zeggen maar uh, scaraboe, zoiets, hè, is het? Nee, dat is een Rhapsody, maar uh, ik weet het voorstukje niet. Niet, niet. Bohemian Rhapsody? Ja, zoiets, ja. ja klinkt goed. En met Queen uh, gaat het niet zo goed, hè? Nee, want uh, Freddie Mercury is overleden. Dus de groep uh, zal waarschijnlijk niet meer uh, bestaan. Hè? Dan gaan ze waarschijnlijk allemaal voor zich verder. De tweede maar komt nog wel een concert. Ja. ja? Van de overige leden. Maar hoe kan dat nou zonder zanger? <laughs> ik weet niet hoe ze dat doen. Ze gaan playbacken misschien, net zoals jullie op het carnaval. Ja, misschien wel. Um, Ilona, wat vind jij, wat versta jij onder een geheimpje? Een geheimpje? Ik bedoel eigenlijk te zeggen van, uh, uh, zeg je of hou je wel eens dingen voor je? Hou je wel eens dingen geheim? Ja, sommige wel. Wat voor dingen zijn dat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, is mijn zus jarig en dan zeg ik niet wat voor cadeautjes ze krijgt ofzo. Ja, dat is echt dat is, dat is een geheimpje. Maar je hebt ook wel dingen waarvan je weet van nou, als ik dat nu vertel, dan is de aflopen wat minder leuk hè? Doe je dat wel eens, dat je dingen echt, echt, echt voor je houdt? Nou, alleen als ik met diegene hele erg ruzie heb, zeg ik, nou, ik, ik, ze zegt tegen iedereen een geheimpje. Ja. En kun je een voorbeeld noemen van zo'n geheimpje? Ja, ehm, um, verdenken? Nee, ik weet het niet. Nou, onderling hebben meisjes ook, hebben veel geheimpjes, hè? bijvoorbeeld uh, op wie je bent en zo, hè? Ik ben op niemand. Nee, maar dat hoor je wel eens van een vriendinnen, hè? Ja. En kun je dat dan ook voor je houden als zo'n nou een vriendin tegen jou zegt, ik ben op Stef? Zeg je het dan ook niet? Nou, nee. Stef, heb jij wel eens geheimtjes of hebben jongens onderling wel eens geheimtjes? Mm, zo, wel. dan moet jij Jantje vragen. Ja, jij niet? Uh, ik niet. Heb je ook geen geheimpjes voor je ouders? Uh, dat wel, maar ja, dat kan ik nou niet zeggen, dus. Ja, maar je kunt ook een geheimpje zeggen wat je toch twee jaar terug had of zo, weet je wel. Dat doet er niet meer toe. Uh... Toen had ik geen geheimpjes. Nee, nee. Maar die geheimpjes die jij voor je ouders hebt, kun je daar in het heel algemeen iets over zeggen? Gaat dat dan over, over je zakgeld of over dingen die je doet die je eigenlijk niet mogen? Uh, ja, dat kan ik ook niet zeggen. Nee, ik zeg het niet. En jongens, kunnen jullie er iets bij voorstellen, Jantje? Denk jij, snap jij wat Stef bedoelt? Uh, nou, niet echt. Heb jij wel eens geheimpjes? Um, ja. Op het strand heb jij geheimtjes, strandgeheimtjes. En wat voor soort geheimtjes zijn dat? Um, dat ga ik niet vertellen. <lacht> <lacht> dat dat mijn moeder zit ons als moeder. Nou, wat voor strandgeheimtje heb jij bijvoorbeeld uh, heel lang geleden gehad? Um, ja, een vuurtje steken. Oh ja, vuurtje steken. En dan uh, natuurlijk niet zeggen hè? Ja, met mijn vriendje. Ja. En had je met je vriendje had je vuurtje gestoken. En hoe lang kon je dat voor je houden? Heb je het ooit wel eens verteld, dat je dat gedaan had? Nee. Nee? Dus eigenlijk is het nog steeds een geheimpje? Uh, ja. ja. Maar nu al bijna niet meer, hè? Nee. Heb jij nu ook geheimpjes? Eh, uh, ja. ja. Hele belangrijke ook? Nou, niet echt. Zou je het binnenkort vertellen, denk je? Of hou je dat voorlopig ook maar geheim? Uh, dat hou ik vooral maar geheim. En jij? Ik heb ook geen geheimpjes, nou. Waar praten jongens nou zo onderling over? Want ik geloof er niks van dat is alles wat jullie vinden, dat je dat tegen iedereen zegt. Hoezo? Nou, hebben jullie geen geheimpjes, bijvoorbeeld wie je gaat plagen of zo? Of pesten? Ik niet, maar Sander, Roy, Anne, ik wel. die wil al de Paulien pakken. Ja? En dan zegt hij tegen jullie dat ga ik doen of zo? Tegen. Dat zijn bijna door in de klas eigenlijk, zijn er geen geheimpjes. Ah, een, een beetje wel, hè? En heb jij nou echt geen geheimpje? Nee, echt niet. Ik heb alleen soms, als ik iets heb laten vallen, dan zeg ik het niet. Nee. Maar uh, dan heb ik het gauw op. En, uh, maar afwachten, maar soms merken, zit, dan moet ik het wel vertellen. En wat laat je dan bijvoorbeeld vallen? Ik heb een keer de lasagna schaal laten vallen. Ja. Toen ik de tafel af afging wouden, maar dat ging niet. En toen was het gevallen en toen heb je het gauw opgeruimd. En kwamen ze dan toch nog achter? Ja, meteen al. Het was een stukje hele plafuis, dus... Ja. Dat viel wel erg op, hè? Ja, dat is inderdaad heel erg moeilijk uh, geheim te houden. Jordi, uh, vind jij geheimpjes uh, belangrijk? Wil, wil je ook graag geheimpjes hebben? Want het is een beetje spannend, hè? Ja. Huh. ja, ik wil ze wel hebben, maar ik heb ze niet. En als je ze nou hebt, met wie deel je ze dan? Zeg je het dan tegen je beste vriend? Of tegen je beste vriendin? Of alleen tegen je vader en moeder? Of tegen wie? Nou, als ik het tegen een vriend zeg, dan vertelt hij het je toch weer door, dus ja... Uh... Dus dan vertel ik het niet meer, hè? Nu. Dan hou je het helemaal voor jezelf. Ja. Kun je een voorbeeld geven van zo'n geheimtje wat is doorverteld? Uh, ja, toen ik op iemand verliefd was. Toen zei je tegen je vriend: Ik ben op, uh, dan noem ik me wat, op truus. Dat is nu allemaal. Ja. En ben je nog steeds verliefd op diegene of niet? Ja, nog wel. Wie is dat dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Nou joh, iedereen weet het toch al. Het is geen geheimtje meer. Ja, maar uh, anders gaan we broemen helemaal weer treiter en zo. Nou, nee, laten we het dan maar niet zeggen, Irien. Heb jij wel een uh, geheimtje? Ja. En wat is dat? Nee, dat kan ik niet zeggen. Dan is geen geheim meer. Maar waar heeft het ongeveer op betrekking? Mm, nee, zeg ik niet. Heeft het op, op, een, op een vriendje betrekking? Nee. <laughs> op iets anders? Het zijn plannetjes van jou nog misschien? Ja. ja. En wie weet er van dat geheimtje waar je het nou over hebt? Niemand. Niemand? Nee. Echt helemaal niemand? En wanneer denk je dat dat uitkomt, dat geheimpje? Weet ik weet niet. Als het vertelt. ja. Maar hoe lang moeten we ongeveer wachten? Eh. Uh, ik weet niet. Nee, ik weet het ook niet, Irine. Je moet wel hier komen als eerste te vertellen, hè? Doe je dat? Oké. Okay. Jan? Wat is jouw grootste geheim? Ik heb niet zoveel geheimen. Vertel je alles aan je vrienden en vriendinnetjes? Nou, meestal aan Matthijs, maar niet veel. En wat vertel je zo aan Matthijs dan? Waar gaat dat over? Ja, dat weet ik niet. Gaat het dan over, zoals Jantje zegt, vuurtjes stoken, dingetjes die niet mogen? Of zijn het andere dingen? Soms. Doen jullie nou heel vaak dingen die niet mogen, dan zullen jullie wel nee zeggen, maar, maar op een dag? Jawel. Ja? Ja. En stel, zullen we zeggen zes dingen op een dag ongeveer? Nee, meestal eentje. Eentje. Twee, ja. Twee. Nou ga even uit van die twee. Dat jullie twee dingen doen die niet mogen op een dag. Gemiddeld genomen, hoe vaak komt daarvan iets uit? Komt één daarvan ooit wel eens uit of niet? Ja, denk ik wel. Ja? En hoe komt dat uit dan? Nou, meestal uh, merk ik mijn moeder dat wel of zo, of iemand anders. Ja. En als dat uitkomt, vind je het erg? Nee, vind ik niet zo erg. Alleen ik krijg op mijn kop. En, en wat, wat doet ze dan? Zegt ze dan nou, je moet thuis blijven voortaan of niet? Nee, ik mag gewoon weer uh, ergens naartoe ofzo hoor. Ik krijg uh, geen huisarrest. <laughs> gewoon, ze zegt gewoon van je mag het nooit meer doen? Ja. Geldt dat voor jou ook Jan? Ja, ook zo. Weer. Ja, hetzelfde. Dat is nou de ergste straf die je ooit hebt gekregen? Twee dagen dat ik niet naar buiten mocht. Jeetjes, 48 uur hè, is dat. Waren dat lange uren? Ja, ik mocht wel naar school, maar niet naar school naar buiten. Vond je het heel erg? Nee. Nee? Nee. Ik zat wel gewoon op de computer, dus dat scheelt. Maar het is inderdaad wel lastig, want je kunt natuurlijk niet meer met vriendjes spelen en zo, hè? dat gaat niet meer. Je hebt ook een computer? Ja, precies. Je kunt ook nog altijd op de computer zitten. Jantje, wat was voor jou ooit de ergste straf tot nu toe? Uh, nou, ja. Mm, niks. Nee, je krijgt niet zo vaak straf? Ja, nou wel vandaag had ik wel straf gekregen, want ik had me niet op tijd aangekleed. En toen? Nou, nou toen werd mijn moeder boos. En toen? Uh, en toen? En toen was ik wel aangekleed. En toen had ik maar eventjes iedereen over gebeld dat ze net ons mocht meerijden. Tenminste, ons heeft ze gebeld of ze net ons ook mee mag rijden. En toen was de, de straf was eigenlijk een beetje over, hè? je moeder was alleen boos. Ja, ik ja, was niet meer boos. Nee, nou je moeder is vergevingsgezind hè, denk ik. En voor jou, Matthijs? Ja, nou ik heb wel eens een tijdje op mijn kamer gezeten. Moest ik op mijn kamer blijven zonder eten. Dan moest ik gewoon zelf slapen. Zonder eten, dus je had vreselijke honger? Nee hoor, nee? ik heb bijna nooit honger. Nou, dat scheelt. Maar verder krijg je niet. niet je hoeft niks te, terug te betalen of wat dan ook. Nee hoor. Stel je nou voor, jij hebt later kinderen, hè Matthijs? Je bent een jaar of dertig of zo en je hebt vijf kinderen. Allemaal lastig. Wat voor straf zou je hun nou geven als ze iets heel ergs gedaan hebben wat jij denkt dat helpt? Ja, nou, um, even denken hoor. Dat zou ik eigenlijk niet weten, niks helpt. Nou, altijd de koters zijn niet, nee. nee. Heel erg boos worden, niet? Oh nee, ik heb tijdens de zusje ook, dat de helpt ook niets. Nee. En, en zoals wat jij had, dat je thuis moet blijven, helpt ook niet? Nee, ik denk het niet. Geen eten? Ik er zijn. Nou, ik, is... nou, ik denk gewoon een pak slagen op billen en dan weer naar, naar boven. Ja. En dan mogen ze gewoon weer komen, naar een of zo. Nou, kortom, bij jullie helpt straf niet veel, begrijp ik? Nee. En Stef begint helemaal hard te lachen. Wat is er op jou al uitgeprobeerd? Niks. Gewoon een klap Voor de rest niks. Maar daar schrik je wel even van, maar het helpt verder niet. Nou, nee. Nou, is het voor sommige vaders en moeders heel moeilijk hè? Om een beetje goed straf uit te delen. Want soms heb je het verdiend, of niet? Soms wel, ja. Wanneer heb jij het verdiend, vind je? Ja, dat weet ik niet, dat moet je mijn moeder vragen. Ja, maar soms doe je wel eens... heb je ook wel eens vuurtje gestookt? Zo vaak. Ja, ja. <laughs> en ook straf gekregen? Nee, nee hoor. Dat niet? Nee. Waarvoor heb jij wel eens straf gekregen? Nee. Hm. Gewoon als ik iets verkeerds heb gedaan ofzo. Ja, maar noem daar een voorbeeld van. Ja, dat weet ik niet. <laughs> ja, dat zou ik niet weten. Nee? Wanneer heb je voor het laatst straf gekregen? Uh, vorige week. <laughs> en wat had je toen gedaan? Eh, uh, ja, wat was het eigenlijk? Ja, ik was een beetje kwaad. Ik was een beetje aan het schelden. Ja. En wat was de straf toen? Je mond dicht plakken of niet? Uh, ik moest even naar mijn kamer. Maar ik mocht er zo weer vanaf. Dus. Ja. Nou, ik geloof dat jullie uh, heel erg lieve ouders hebben. Muziek ja. Maar bij je zijn. Kon ik nog maar even met je delen? Wat zo gewoon lijkt voor zo lang. Zolang het er maar So Even kijken wat jullie van Zandvoort weten, hè? dan gaan we ze laten zien dat jullie het meeste weten over wat er hier gebeurt in Zandvoort, toch? Stef, vraag 1. Waar komt de kermis, denk jij, van de zomer? Uh, op de Prinsessenweg. Heel goed. Hoe komt het dat jij dat zo goed weet? Ja, uh, kennis van ons woont. Vindt die kennis dat leuk, dat de kermis daar komt? Nee, want ze, ja, ik weet het niet, maar ik denk het niet, want dan kunnen ze de auto niet meer parkeren. Ja. Dat is inderdaad het grootste, of één van de problemen, hè? Maar daarnaast nog meer dingen hè, waar euh, bewoners rondom de Prinsessenweg zo druk om maken. Kun je daar nog andere voorbeelden van noemen? Ja, de, het lawaai en zo. Ja. Zou jij het erg vinden als de kermis bij jou voor de deur zou staan? Nee, jongen. <lacht> ik weet niet zo hè. Dus, dus... Misschien je ouders wel. Ja, misschien je ouders wel, ja. Want die kermis gaan natuurlijk tot laat door, hè? Maar goed, het is maar twee weken, hè? Ga jij wel naar de kermis toe aan de Prinsessenweg? Ja, ik wel. Wat vind je het leukst om daar te doen? Uh, botsen. <laughs> In de brotsen of zo. Ja. En, en misschien komt er inderdaad de spin, ja Irina, dat klopt. Ilon, ja. uh, we gaan verder. Uh, ik voor jou even een moeilijke vraag. Wie is meneer Van der Heijden? Ja, uh, weet ik niet. Weet iemand... Ja, wacht even hoor. Dan moet ik even... Eventjes... Jordi, klein momentje, want ik moet met de microfoon nog naar je toe. Ja? Ik dacht de burgemeester of zo. Heel goed. Heb je hem wel eens gezien of gesproken? Nee. nee? Jij wel, Irina? Ja. Wanneer? Um, nou, toen ik eerst was geworden met natuur toen moest je er naartoe om een oorkonde te halen. En toen gaf hij jou de oorkonde? Ja. En wat zei hij toen? Uh, dat ik een mooie naam had. Ja. En verder nog, dat je je best had gedaan of niet? Ja, ook. En heb je nog een hand van hem gekregen? Ja. Moet je nagaan. Jij ook Jordi? Dat ook, want ik uh, was de eerste met, gew geworden met tennis. Toen uh, was ik ook een oorkonde gaan halen. Ja. En ook de burgemeester heeft hem toen dus uh, afgegeven. Ja. Zou je later burgemeester willen zijn? Nee. Waarom niet? <laughs> ja, weet ik niet. Ik wil het gewoon niet zijn. Wat dan? <laughs> Wat dan? Ja. Uh, ik zou wel advocaat willen worden. Advocaat, Nou, dat is een hartstikke mooi beroep. Wel eventjes een paar jaar leren. Maar, uh... Nee, niet wat je eet. Dat begrijp ik. Maar uh, de, de, de, als, als mensen problemen hebben, die problemen verdedigen bij de rechtbank. Ja. Ja. Heb je, ken jij mensen die advocaat zijn? Nou, mijn tante is er voor aan het studeren. Ja. Dus nou, misschien kun je meteen meeleren. Dan ben je het straks ook gelijk met je tante. Ja. Dan geef ik een andere vraag aan Jantje. Maar dan moet ik weer eventjes met de microfoon een stukje lopen. Jantje, eh... Um... Waar is het Stekkie? Uh, nou, bij, bij de straat bij ons oude huis. Ook een goed geantwoord, ook al een punt. En kom jij er wel eens? Uh, nou, alleen als we naar de spar moeten, dan gaan we altijd kans. Ehm, uh, eens even kijken wat ik uh, nog meer kan verzinnen. Uh, Matthijs, uh, waar staat het circus? Het Circus Theater? Ja, door heb. <laughs> ja. Nou, dat is een lekker ruim begrip. Maar waar precies? Vlakbij uh, die uh, automatiek. En um, kun je een beetje vertellen wat daar is? Is het, een, is het een circus? Zie je daar clowns en zo? Volgens mij niet. Ik ben er bijna nooit in geweest. Maar je bent er wel een keer in geweest? Een keer, ja. Maar alleen op de bovenverdieping. Ja. En wat was daar dan? Allemaal van die gokdingen. Die, uh, van die bandieten waar je geld in moet gooien en wat kunt u in een speel halen. Ja, ja. En uh, vind je er verder niks aan, begrijp ik? Nee, ik hou nu, nu nog niet, denk ik. Als je wat ouder bent, dus je wat meer zakgeld hebt gekregen? denk het wel. Zou jij nog een, een moeilijke vraag over Zandvoort weten voor uh, een van uh, je schoolvrienden hier? Oh, Jordi weet er wel alleen. Oh, nee, nee, nee. Ja, nee. Ja, nee, nee. nee. Ja, ik en Jan, maar ik weet er geen. Ik... Weet je geen moeilijke vraag? Nee, ja, hij moet een moeilijke vraag stellen. Oh neem me niet kwalijk. Matthijs, jij ja, moet echt een moeilijke vraag voorzien, dat vinden ze. Nou, denk, denk, denk. Ja, denk, denk, denk, Heel goed nadenken. Maar zullen we het eens over doen? We kunnen wel over die, weet je wel, die zeehond. Weet je dat? Nou was de zeehond aangespoeld, hè? Ja, dan moet je gewoon zeggen van uh, wie, uh, welk, uh, hoe heet die zeehond die aangespoeld is, zeg je gewoon. Zeg maar. Hoe heet die zeehond die aangespoeld is? Precies. Nou, en uh, jij wist het zo goed, hè? Nou, daar komt het. De aangespoelde zeehond. Nee, zo heet die niet. Zo heet hij niet. Wie weet het wel? Flippy. Wat zeg je, joh? Flippy. Flippy. nee. Zo heet die zeehond niet. Weet jij het, Stef? Nee, ik weet hem ook niet. Niemand weet hoe die zeehond heet? Sullivan heet hij. Nooit van hoort. Nou, Nou, wat zeg je? Wacht even, je moet even bij de microfoon. Ja? Waarom geven ze nou die namen voor een zeehond? Nou, zeehondjes lijken nogal op elkaar, hè? En als je natuurlijk uh, geen naam hebt. Je kunt moeilijk zeggen, ja, die ene met rode ogen, want ze hebben allemaal dezelfde ogen. Maar als ze nou precies op elkaar lijken, dan weet je toch ook niet hoe ze heten? Ja, maar wat een, beetje, een beetje kenmerk is en ze worden gemerkt, hè? Ja, dat wist je niet, hè? En zijn broertje zwemt daar nog. Wist je dat? Uh, ja, ik denk het wel. Dat is Gilbert. Die zwemt nog in de zee. Dus als je nou uh, langs het strand loopt en je ziet een zee... Ik ...moet je zoeken naar zijn broertje. Nou, dan is dat uh, Gilbert. Zullen we een beetje opletten, Elon? Ja, is goed. Okay. Dan uh, heeft onze regisseuse nog uh, de laatste moeilijke vraag, denk ik. Nee, ik weet er eigenlijk geen één. Ja, wat dat is goed. Nou, doe iets over muziek. doe maar iets over muziek. Um, Oké, okay, en mijn neefje. Hoe heet die, uh, hoe heet die uh, meneer die, uh, die uh, koning maar even bij, zij zingt? Ah, je neefje, dat is Jantje. Nou, Jantje, komt de vraag. Uh, is dat goed, Ilan? Ja, dat is goed. Oké, okay. jongens, de volgende keer doen we een quiz en dan moeten jullie eerst van tevoren zelf de vragen verzinnen. Goed. En wie de meeste vragen goed heeft, die uh, krijgt een antwoord. Dan uh, is dit het einde van ons programma weer. Want kijk eens op de klok, jongens. Het is al bijna tien uur. Dan moeten we de volgende keer maar weer verder praten, hè? want we mogen echt maar tot tien, hè. Dus jullie mogen nog op het laatst iets zeggen tegen de luisteraars. Stef. Ik wil de groeten doen naar Samantha. En uh, aan mijn broer en vriendin van mijn broer, Misha. En Ilon? Ik wil graag aan mijn hele familie de groeten doen en uh, die ik uh, nog vergeten was. Irina? Ik wil graag de groeten doen aan mijn opa en oom, mijn vader, moeder en mijn broer. Jan? Ik aan mijn zus, want die zit nou te luisteren in mijn hele familie. Jordi? Ik aan mijn hele familie en al onze kennissen. Dan moet ik weer uh, eventjes uh, omlopen naar Jantje. Uh, ik wil de groeten doen aan mijn vriendje Stef, dus niet die Stef, alleen maar het is een andere. Die stel ook op de huivergoederschool en de... Uh, ja... En nog en groeten aan de hele familie, aan de hele voor de goede school. En tot slot, Matthijs. Ook aan de hele familie en Borisje. Wie is dat? Ontzond. hond. Nee, Oké, waf waf. Jongens, uh, tot de volgende keer. En uh, ja, jullie mogen met z'n allen ook nog even wat doen. Neem ik van de afscheid van de luisteraars tot over een maand met het carnaval. Dan is er weer CFM Kindergarten. En uh, alle aanwezigen nemen nu zelf afscheid. Wij doen de Goederschool!